Mysteriën en fakkeldragers van het Rozenkruis Jezelf en de samenleving transformeren Hoofdstuk 8 Johan Valentin André Mijn hele leven heb ik zwaarder moeten torsen dan mijn schouders dragen konden. Dat schrijft de theoloog Johan Valentin André als hij terugblikt op zijn veelbewogen leven. Hij is dan mismoedig en beschouwt zijn leven als mislukt. Vanaf zijn studententijd heeft hij hoge idealen ten aanzien van een werkelijke christelijke samenleving. Een gouden tijdperk dat ook zijn vriend en mentor Tobias Hess verwachtte op basis van de profetie die de Italiaanse abt Joachim de Fiore eeuwen eerder deed. Zijn hele werkzame leven draagt André die idealen uit in geschriften, preken en gesprekken. Maar helaas ziet hij daar niet de vruchten van die manifesteren zich pas veel later. Aan het einde van zijn leven heeft André blijkbaar nog niet door... dat hij gewerkt heeft voor de toekomst. Dat zijn jeugdwerk, de alchemische bruiloft van Christian Rosenkruis... dat hij zelf kenschetste als een ludibrium, een scherts of grap... ook nog in de 21 ste eeuw wordt gelezen... en dan gezien wordt als een belangrijk inwijdingsgeschrift. En hij heeft ook nog geen idee van dat hij de geschiedenis in zal gaan als de vermeende initiator van de kleine, maar invloedrijke en wereldwijde beweging van de Rozenkruis. Een stroming die hij vanaf 1618 nadrukkelijk de rug toekeert omdat onwetende en onwaardigen aan de haal gaan met het zuivere gedachtegoed. Voor André is het dan veel veiliger om afstand te nemen van de indiscretie gekomen beweging van het Rozenkruis en zijn idealen voor vernieuwing te gaan realiseren binnen de bestaande kerk van Luther. Als jonge man is André enthousiast over het Rozenkruis, maar als hij merkt dat de manifesten heel andere reacties oproepen dan hij en zijn vrienden hadden gehoopt, beweegt hij zich steeds meer in de richting van de stroming binnen de Lutherse kerk, die bekend staat als het Pietisme, waarbinnen men zich wijdt aan een praktische en vroom christendom. De vader van het Pietisme, Philip Jacob Spener, roemt André omdat niemand de wonden van de kerk zo scherp heeft waargenomen als hij. Tegelijkertijd ziet André ook grote perspectieven. In Vrije Navolging van de klassieker Utopia van Thomas More uit 1516 beschrijft hij in 1619 in zijn werk Christianopolis een ideaalbeeld van een werkelijke christelijke samenleving. Johan Valentin André wordt in 1586 geboren in een familie van Lutherse theologen in de Duitse deelstaat Württemberg. Zijn vader, Johas André, is superintendent een titel voor hoofdpredikant, in Herrenberg en zijn moeder werkt als apotheker. Zijn grootvader Jacob André was als theoloog en protestantse hervormer betrokken geweest bij de totstandskoming van de statuten en reglementen van de Lutherse kerk. Als Johan Valentin André 15 jaar is, overlijdt zijn vader die tot op dat moment abt in Koningsbron is. Als het gezin drie weken later verhuist naar Tübingen en hij op de bok van de wagen wil springen, komt hij met zijn benen tussen de spaken van het wiel, waardoor hij zijn benen verdraait en zijn hele leven mank loopt. In 1602 begint zijn buitengewoon lange studietijd, die steeds weer wordt onderbroken door zelfstandige studie en meerdere lange reizen in met name Duitsland, Frankrijk en Italië. Al vroeg blijkt zijn aanleg voor talen en zijn literaire begaafdheid. De jonge André heeft een brede belangstelling en ontwikkelt uitzonderlijke kennis en vaardigheden op het gebied van moderne talen, wiskunde, natuurwetenschappen, geschiedenis, aardrijkskunde en theologie, omdat hij bijna dag en nacht studeert. In de periode tussen 1608 en 1612 leert hij aan de Universiteit van Tübingen de rechtsgeleerde Christophe Bisolt kennen die hem toegang geeft tot zijn bibliotheek van 3870 werken. In die tijd komt hij ook nauwer in contact met Tobias Hess, die vroeger al samen met zijn vader Joas Andrea alchemische proeven deed, die enkele broertjes en zusjes van hem medisch heeft behandeld en die hem nu uitnodigt deel te nemen aan zijn kring van Tübingen, de groep van Lutherse geleerden waarbinnen de manifesten van de Rozenkruisers tot stand komen. De manifesten kunnen binnen de kring van Tübingen worden geschreven omdat daar meerdere ontwikkelingslijnen samenkomen, waaronder de tradities van de moderne devotie en de Rijnlandse mystiek, van met name Suso, Eckerhard en Tauler, de geschriften van Hermes Trismagistus, het humanisme van de Renaissance, de werken van Paracelsus en de nog in kinderschoenen staande natuurwetenschappen, waartoe op dat moment ook de alchemie nog kan worden gerekend. In 1614 voltooit Johan Valentin zijn studie en wordt hij diaken te Veyhingen bij Stuttgart. Ongeveer een half jaar later trouwt hij met Agnes Elisabeth Gruningen, bij wie hij negen kinderen krijgt. Maar van wie er uiteindelijk maar drie overleven en volwassen worden. In 1620 wordt hij superintendent in Kalf. Voor André zijn vrienden heel belangrijk. Van elke ontmoeting en elke bijeenkomst maakt hij aantekeningen, terwijl hij briefwisselingen onderhoudt, met in totaal zo'n 300 personen. Tijdens de Dertigjarige Oorlog verliest hij twee keer zijn huis als gevolg van brandstichting door rondtrekkende, plunderende en verwoestende legers. In 1618 en in 1634. Daarbij gaan veel manuscripten en kunstschatten in vlammen op. In 1641 promoveert André tot dokter in de theologie. Hij is persoonlijk adviseur van prinses Antonia van Wogdenberg en geeft haar adviezen voor de vormgeving van haar kabbalistische Leertafel, een beroemd drieluik dat nu nog jaarlijks door duizenden mensen uit vele landen wordt bewonderd in de Driefaldheidskirche in Baat Tijnach. Zijn laatste twee functies zijn die van abt van de kloosters in Bebenshausen en Adelberg, in 1654 overlijdt hij na een lange slopende ziekte aan een herseninfarct in Stuttgart. Wie heeft de manifesten van de klassieke Rozenkruisers geschreven? De meeste boeken vermelden Johan Valentin André als de auteur. In zijn autobiografie geeft André uitdrukkelijk toe dat hij de Alchemische Bruiloft van Christian Rozenkruis heeft geschreven, maar hij schrijft nergens expliciet wie de auteur van de Fama in de Confessio is. De benaming Rozenkruis is Johan Valentin als het ware op het lijf geschreven, want het wapen van zijn familie is samengesteld uit een Andreas kruis en vier rozen. De Spaanse historicus Carlos Gili, gespecialiseerd in de geschiedenis van de Rozenkruisers, heeft sterke argumenten voor de hypothese dat André ook de auteur is van de Fama en de Confessio, waarin hij het gedachtegoed van zijn oudere vriend Tobias Hess verwerkt. Gilly baseert zijn conclusies niet alleen op de autobiografie van André, maar ook op een ander geschrift van hem, met name *Touris Babel, de toren van Babel, dat verscheen in 1619 en gaat over de spraakverwarring rondom het fenomeen rozenkruisers in Theca gladi spiritus, de schede van het zwaard van de geest, ontleed uit Everse, uit 1616. André kwalificeert de fama weliswaar als een spelletje van de geest, of een onbeduidende grap. Maar dat betekent niet dat hij afstand neemt van zijn oorspronkelijke boodschap van de broederschap in christelijke gezindheid. Want in Tourist Babel schrijft hij... Hoe meer ik over deze fraternitatis nadenk, des te de kunstiger lijkt mij het spel geweest te zijn. Want er kwam hier zo'n hoeveelheid menselijke verwachtingen tot uitdrukking dat zelfs bij eminente mannen de wens moest ontwaken... zich tot de broederschap te wenden om hulp te verwerven voor hun eigen werkzaamheden. En inderdaad zou zo'n broederschap van hoogbegaafden en scherpzinnige mannen... volledig in staat geweest zijn doeleinden te bereiken... die wij met ons verstand nog in het geheel niet kunnen bevatten. André declareert zichzelf impliciet als auteur van de Fama... als hij in Touris Babel schrijft, wel nu dan stervelingen... U behoeft geen broederschap meer te verwachten. Het spel is ten einde. De fama heeft het opgevoerd en ook weer afgevoerd. De fama zei ja. Nu zegt zij nee. Om veiligheidsredenen voelt André zich gedwongen zijn oorspronkelijke plan in een andere vorm te gieten. Dat laat hij in Touris babel als volgt doorschemeren. Weliswaar moet ik deze broederschap nu opgeven, maar nooit de ware christelijke broederschap die onder het kruis met rozen geurt, en die zich vastberaden afkeert van de slechtheid van de wereld, met haar dwalingen, dwaasheden en ijdelheden. Te alle tijden ben ik bereid het besluit te nemen tot zo'n broederschap met alle vrome, verstandige en creatieve mensen. De Theca Gladis Spiritus verschijnt anoniem in 1616 in Straatsburg, maar André, die de uitgaven verzorgt, Wekt met opzet de indruk dat de in het boek opgenomen 800 zinsneden. een door Tobias Hess, die kort daarvoor overleden was. samengestelde verzameling uitgeksels uit gedrukte en ongedrukte werken vormt. André heeft deze spreuken echter niet ontleend aan teksten van Hess, maar aan zijn eigen geschriften, die evenwel onder sterke beïnvloeding van Hess tot stand zijn gekomen. Pas in 1642 in de Idiculus Librorum geeft André te kennen dat hij de enige auteur van de theka is. In zijn autobiografie Of Vita verklaart hij dit met de woorden weliswaar toegeschreven aan Hess, echter afkomstig van mij. André heeft zich blijkbaar dusdanig geïdentificeerd met de gedachtenwereld van zijn vriend dat hij niet geheel onwaarheid spreekt als hij in het voorwoord van de theka schrijft wij hebben deze spreuken ontleend aan concepten van Tobias Hess de vrome man die uitstekend thuis was in de gehele literatuur en die nu in de hemel bij de heiligen verblijft. Gilly concludeert, Met deze late bekentenis bestempelt André zichzelf niet alleen als auteur van de Theka, maar indirect eveneens als auteur van de Confessio Fraternitatis RC. De Theka van 1615 bevat namelijk, zoals Martin Brechts reeds in 1977 bewezen heeft, niet alleen talrijke citaten uit reeds verschenen of destijds nog niet eens verschenen werken van André, maar ook 28 zinsneden uit de Confessio. De onderzoeker, auteur en vrijmetselaar Manley P. Hall, vakkeldrager nummer 18, schrijft in zijn boek Een An Encyclopedic Outline of Masonic, Hermetic, Kabbalistic and Rosicrucian Symbolic Philosophy uit 1928 dat het zeer onwaarschijnlijk is dat Johan Valentin André de Alchemische Bruiloft geschreven heeft, omdat het werk een dusdanige diepgang heeft dat zelfs degenen die het diepzinnigste begrip van de mysteriën van de natuur bezaten, diep onder de indruk waren van de invloed van de Alchemische Bruiloft. André is 28 jaar als de Alchemische Bruiloft wordt gepubliceerd, maar het manuscript is waarschijnlijk ongeveer 12 jaar eerder geschreven. Als André de auteur zou zijn, zou het werk geschreven moeten hebben toen hij 15 of 16 jaar oud was. Het is moeilijk aan te nemen dat iemand met die leeftijd een werk kan schrijven met zo'n rijkdom aan symbolische gedachten en filosofische overwegingen. In haar boek De verlichting van het rozenkruis uit 1973 schrijft Francis Yates dat de jonge Johan Valentin wordt beïnvloed door reizende Engelse acteurs die hij ziet optreden in onder andere het slot in Heidelberg, met tuinen met een fontein en een poort die bewaard wordt door een leeuw. Die omgeving vormt het decor in de eerste versie van het fantasieverhaal dat André schrijft onder de naam de Alchemische Bruiloft. In zijn autobiografie schrijft André dat hij in 1602 en 1603 zijn eerste schrijfbouwing onderneemt om de Engelse acteurs te overtreffen. Dat doet hij in de vorm van twee comedies op de thema's Esther en Hyacinth en de Alchemische bruiloft die hij onbeduidend noemt. Volgens Francis Yates herschrijft André zijn jeugdwerk grondig voordat het in 1616 in gedrukte vorm wordt gepubliceerd en waarin zijn invloeden van John Dee herkent, vakkeldrager 2. Manly P. Hall ziet in de Alchemische bruiloft... echter de sleutel tot het rozenkruis van Francis Bacon, vakkeldrager nummer 4... van wie bekend is dat hij eenvoudige verhalen opwaardeert... door ze te herschrijven en er mysteriewijsheid in te verwerken. Peter Dawkins ziet ook in de Fama en de Confessio... de invloed van de vernieuwingsplannen van Bacon... Het zou kunnen dat Francis Bacon aan de Kring van Tübingen in het algemeen en aan John Valentin André in het bijzonder de opdracht heeft gegeven om de Rozenkruisersmanifesten te schrijven. Een aanwijzing voor de hypothese, die vooralsnog niet bewezen is, zijn gravures van André, waarin coderingen voor de naam Francis Bacon zijn opgenomen. Zeven Aforismen van Johan Valentin André. 1. Wij streven naar het licht van de waarheid, de reinheid van het geweten en ons getuigenis onbezoedeld te bewaren en overal en altijd de tegenwoordigheid van God bewust te zijn. 2. Laten wij liefhebben zoals Hij en laten wij elkaar na afwerping van de tooi van titels en de trots van ereambten broeders noemen. 3. U mag de stad Christianopolis doorkruisen. Maar u moet dit doen met een onpartijdig oog, een beheerste tong en een gepaste houding. 4. Een broederschap van hoogbegaafde en scherpzinnige mannen zou volledig in staat geweest zijn zijn doeleinden te bereiken, die wij met ons verstand nog in het geheel niet kunnen bevatten. 5. Bij elke vorm van wetenschapsbeoefening blijft het de mens een plicht om niet te vergeten waarom hij in de wereld is gezet wat hij het nu en weldra aan de eeuwigheid verschuldigd is, wat het voedsel voor zijn ziel is en waar de grens ligt voor zijn nauwelijks te verzadigen denkgeest. 6. Nooit zal ik opgeven de ware christelijke broederschap die onder het kruis met rozen geurt en die zich vastberaden afkeert van de slechtheid van de wereld met haar dwalingen, dwaasheden en ijdelheden. 7. Er blijft ons slechts over God te bidden dat hij met zijn heilige stift in uw hart mogen geven, dat wat volgens zijn wijsheid en goedheid heilzaam voor u zal blijken.